Zeven uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Griekse regering heft de publieke omroep per direct op. De bedoeling is om later een doorstart te maken met minder medewerkers. Als reden noemt de regering de corruptie en het mismanagement... bij de publieke omroep, maar de sluiting wordt vooral gezien... als bezuinigingsmaatregel. Griekenland moet van Europa volgend jaar 15.000 banen schrappen... in de publieke sector. Bij de publieke omroep werken 2800 mensen. De medewerkers hebben uit protest het hoofdkantoor van de omroep bezet. In Duitsland is 7,5 jaar cel geëist tegen een Russische spion... en 4,5 jaar tegen zijn vrouw. Het spionne echtpaar aanslag zou 23 jaar lang geheime informatie... hebben doorgespeeld naar Moskou. Onder meer over de EU en de NAVO. Volgens justitie in Duitsland kregen de twee daarvoor... jaarlijks 100.000 euro van Rusland. De twee waren de contactpersonen van de Nederlandse ambtenaar Raymond P. Die werd eind april in Nederland veroordeeld tot 12 jaar cel. De omvang van de examendiefstal is veel groter dan tot nu toe werd aangenomen. Er zijn op de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Galdoen in totaal 15 examens gestolen. 44.000 leerlingen van het VMBOT die het examen Economie hebben gemaakt... krijgen pas donderdag de uitslag, een dag later dan de bedoeling. De onderwijsinspectie wil eerst zeker weten... dat het examen op andere scholen zonder incidenten is verlopen. De eindexamenleerlingen van Ibn Galdoen waar de examens zijn gestolen... moeten die examens allemaal overdoen. Minister Opstelten wil niets zeggen over het inlichtingenwerk van buitenlandse diensten. De minister van Veiligheid en Justitie moest in de Tweede Kamer opheldering geven over het eventuele gebruik van het Amerikaanse spionageprogramma Prism door Nederlandse inlichtingendiensten. Opstelten zei dat er nooit mededelingen worden gedaan over samenwerking met buitenlandse diensten. Wel zei hij dat de zaken op Europees niveau besproken zal worden op de G8-top waar ook president Obama bij zal zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen een stevige zuidwestenwind. Nog wat zon, maar later ook kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er zijn vanmiddag veel ongelukken gebeurd, vooral in het zuiden van Dant En ook op de A27 ten zuiden van Utrecht zijn er nog problemen. Bij Amsterdam daar zijn de files wel weer opgelost. Nog opmerkelijke files onder meer op de A2 Eind, de Maastricht naar Eindhoven. Vijf kilometer bij de Buddel door een ongeluk. En daar is de rechterreis ook dicht. A27 Utrecht naar Breda. Bij Noordloos zeven kilometer door een ongeluk. En daar is de linkerreis ook dicht. Verderop staat nog drie kilometer van Knoop Sint-Annebo. Bos. Dat komt er een ogenblik op de A58. Breda lichting Tilburg bij Kloop Sint Annenbos. Daar staat inmiddels 7 kilometer. En daar is de rechte rijst ook dicht. Veel mensen zijn omgereden over de A59. Daardoor staat het tussen Knoop het Zonzeel en knoop het Hooipolder 9 kilometer. De geschiedenis komt tot leven in het prachtige magazine Historia. Met in deze editie speciale aandacht voor de Witte Oorlog in de Alpen.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 Stap ook over op KPN1. Maak snel een afspraak op KPN.com/zakelijk of neem contact op met een van onze geselecteerde partners. Klaar. Klaar. Voor u paraat. Voor u paraat. Bij Posteljon Hotels trainen we onze medewerkers, zodat u zorgeloos kunt vergaderen in een van onze vestigingen. En mocht er toch iets misgaan, fixen we dit binnen 15 minuten. Dat is onze 15 minutes fix garantie. Postelion Hotels. Meet, work, stay.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 Kunt zeggen dat het binnen de kortste keren een traditie is geworden... de zomercomedie in het De La Mar Theater... die door onze gast met meesterhand wordt geregisseerd. En dit jaar koos hij een ideale vrouw. De klassieker van de Engelse schrijver Somerset Mom... een scherpzinnige en sprankelende comedie... over liefde, vriendschap en bedrog. Hier is van Uitenhaag... Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, al dus Joost Prinsen. En je hebt iets gemeen hè, met hem. Ja, ja, we komen allebei oorspronkelijk uit een bos, uh, uh, Joost en ik. En we kennen, nou ja. We hebben al heel vroeg samen een keer op één podium gestaan, maar dat is dan wel een hele diepe historie. Ja, heel, lang geleden. heel lang geleden. We hebben ja. het over een halve eeuw geleden, ja, ja, ja. geloof ik. Ja, leek ik heel ja, snel ja, ja, uit. Ja, ja, Want goed. jij was tien? Ik was tien, ja, precies. En toen werd er in Den Bosch een, uh, wat ze toen noemden, een declamatiewedstrijd georganiseerd. Dus alle scholen, alle lagere scholen en middelbare scholen, daar werden gedichten... Ingestudeerd en gelezen en uiteindelijk door een jury beoordeeld. Kijk, dat waren nog eens tijden. Nog eens tijden. Er gebeurde nog wat aan cultuur-educatie. En toen werd er uh, uiteindelijk het resultaat daarvan, dus een, werd er een soort finale gehouden in de Schouwburg in een bos. Met drie leeftijdscategorieën. Voor de allerjongsten, dus tot 12. En dan iets van 13 tot 16. En dan 17 tot 20. Dat waren zo geloof ik de categorieën A, B en C. Ja. En daarin werd dan, moest je een verplicht gedicht en een vrij gedicht. Je moest twee gedichten voorlezen. En ik won toen in de jongste categorie. Ik was toen tien. <lacht> en uh, Joost Prinsen won uh, in categorie C. Dus uh, er is nog een oude foto uit, een, uit het Brabants Dagblad van die dagen. En daar staat Joost met nee. een oorkonde en ik met een <laughs> oorkonde. En de burgemeester van een Bos met een enorme ketting staat Dat moet staat een geweldige foto ja, zijn. Ja, heb je hem nog ergens liggen? Die heb ik zeker ergens in een, in een of andere la. Moet die wel liggen, ja. ja, ja. <laughs> en met welk gedicht heb je toen gewonnen? Dat was met het gedicht van Annie M. G. Smit. Ik ben lekker stout, heette oh, dat jacht. gedicht. Wat <laughs> gedicht nog dan. gedicht ook? Ik wil niet meer, ik wil niet meer, ik wil geen handjes geven. Ik wil niet zeggen elke keer: Jawel, mevrouw, jawel, meneer. Nee, nooit meer in mijn leven. Ik. Nou ja, dan weet ik het niet meer. Maar dat was de. Vond dit al heel gesticht? Ik met de handen op de rug, toch? Dit is, was Ger. Ja, en, ja, ja. ik hou mijn handen op mijn rug en ik zeg lekker niks terug. Ja, precies, Zo, dat, dat was hem. Dat ja. was m. Toevallig ja. heb ik hem vorige week nog gelezen. Ja, ja, prachtige ding. En, en uh, had je hem zelf uitgekozen of hadden je, je ouders hem aangedragen? Mm, nee, dat was geloof ik wel een overleg. Met, we hadden zo'n uh, onderwijzer die, die veel zich veel met dat soort dingen bezig hield. Die zelf ook schreef en mij ook voortdurend een allerlei dingen liet optreden en zo. Dus die man was wel met dat soort dingen bezig. En die heeft dat denk ik uitgezocht. En die zag wel wat in jou, ja, begrijp die zag ik. zag kennelijk wat in <laughs> mij. Ja. En jijzelf? Bedoel, was, ging je dood van de zenuwen of vond je het lekker Nee, op dat ik podium? vond het wel lekker. Geloof ik toch? Nee, ik was er. Nee, ik had er geen zenuwen, geloof ik. Mm -hmm. Althans, niet dat ik me dat nou nee, Waarschijnlijk minder in ieder geval dan andere kinderen die daar niet doorheen kwamen. En, en toen wist je het zeker van: Dit is uh, waar mijn toekomst ligt. Ja, ik was wel altijd. Ja, ja, het was in ieder geval niet vreemd. Nee, ik ben er wel eigenlijk al van, vanaf de lagere school. Uh, ben ik wel met zoiets dergelijks bezig geweest. De organiseren van circussen in de achtertuin en. en uh, dingetjes schrijven en, en spelen en maken. En ja, dat was wel altijd... Een klassiek ik niet, verhaal bijna. Nee, eigenlijk een klassiek verhaal. Ik heb ja. ook eerlijk gezegd nooit... Ik heb nooit ook maar één gedachte gehad over dat ik iets anders uh, serieus zou willen. Uiteindelijk was dat toch altijd wel dat wat ik wilde. Nou, dan, dan was het toch wel heel vreemd wat je op je twaalfde besloot, heb ik me laatst. Oh god, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, nee, dat, dat klopt ja. Maar dat klopt een... niet helemaal nee, met dat plannen die al 10 nou, nou, ik, ik wilde priester worden toen, ineens. Op je twaalfde? Nou ja, of op mijn elfde of mijn tiende of zo in ieder geval. Ik ben op mijn twaalfde ben ik toen naar een internaat gegaan. En uh, seminariën heette dat toen. En uh, maar een zwaar katholieke omgeving? Wat? Nou, wel een katholieke omgeving. Ja, we hadden was een, een serieus katholiek zin. Uh -huh. en, en, het, en het Brabantse zuiden, toen was dat ook echt katholiek. Dat waren de jaren 50 en daar ja, dat was iedereen katholiek. En dat, dus dat was op zichzelf niet zo abnormaal. Maar ik had daar hele romantische opvattingen over. Er waren de, de, de paters Capuchijnen, dat, dat, een af, de aftakking van de Franciscanen, dus volgelingen van Franciscus. Die woonde, of die, die, die, hadden een klooster bij ons in de buurt. Dus die zag ik lopen. En dan gingen wij we ook wel eens naar de kerk eh, op zondagen. En ik. Eh... En maar met name, geloof ik toch wel, ik vond dat al wel, wel spannende mannen, geloof ik. En ik had daar wel spannende iets mee. Spannende mannen? Ja, nou ja, ik vond dat zo dat ruige, zo, zo die blote voeten onder zo'n ruige pij. <lacht> en toen las ik een boekje. Ja, ze hadden een fantastisch boekje. Dat heette Achter de Muur. Heette, ja. dat, dat herinner ik me nog heel goed. En uh, ik zie die foto's nog voor me, daar stonden zwart-wit foto's in. Met een, een ruwe houten tafel en erop lag een appel en een hombrood. En dan stond er onder... Uh, de sobere lunch wordt genuttigd in de refter. of iets dergelijks stond er. En er stond een ander zwart-wit fotootje bij. Dat was een boekje eigenlijk om jongens min of meer richting dat seminarie te krijgen, natuurlijk. Nou, dat is bij mij goed geluk, want daar stonden er ook foto's bij. soms Een, een zwart-wit foto van een jongen die dromerig tegen een doelpaal leunde. en zo'n beetje het veld inkeek. En daar er stond eronder. Uh, ook aan sport wordt veel gedaan op het seminarie. Dus ik dacht, ah, lekker, sport. En met name dan een fotootje bij, uh, van iemand die achter een swingspiegel uh, zat. En uh, zie ik, daar zat het te sminken en daar stond dan onder natuurlijk, uh, toneel speelt een belangrijke rol in het uh, dagelijkse leven op het Zimbabwe. Ik dacht, daar moet ik heen. Nou, ja. En ik wilde dus echt daarheen En ik heb mijn ouders echt uh, weten te vermurren, want die vonden er eigenlijk niks dat ik wegging. Dat zou ik ook niet, ja, je kind van twaalf had ineens het Ja, dat verlaat. vertrekt. Ja. Maar en was dus... je de oudste, de jongste? Nee, de tweede De tweede, de ja. middelste, van de drie jongens. Van, er waren drie jongens en twee meisjes. ja. ja. ja. En, uh, maar ze hebben dan toch. Ja, ze waren heel uh, hadden eigenlijk hele liberale, eigenlijk hele or, zeg maar, oorspronkelijk liberale opvattingen. In de zin van als je echt iets wilde, dan kon je dat ook wel bij ons. En Kennelijk wilde ik dat zo heel erg dat ze me dat hebben laten doen. En, ze namen je dus heel serieus als dus exact ja. En ze lieten je gewoon gaan. Ja, en met, met tranen natuurlijk. Althans, mijn moeder die vond het verschrikkelijk. Die heeft me dat later ook nog wel vaak oh, gezegd. Ja? ja, die vond het verschrikkelijk. Die vond het verschrikkelijk dat ik. Ja, want ik, het was dus toen ook nog. Het was een tijd waarin zo'n seminarie ook. Uh, als ik daar verhalen over vertel, denken mensen wel eens dat ik het heb over Italië tussen de twee wereldoorlogen of zo. Dat is echt. <lacht> uh, ja, het is werkelijk een, een, een, een ver. Ja, tijd, dat kan je je niet voorstellen, weet je, als morgens om een hele grote slaapzalen met alle jongetjes in Saint Brette. en dan morgens om kwart over zes komt er dan een pater met een enorme schoolbel die je wakker ramt, en dan deed je buiten ochtendgymnastiek in de winterkou en je had gebeden en weet ik allemaal wat. Dus dat was, maar dat was met name het eerste jaar. En toen ik zat dus en, en hoe vaak zag je dan je ouders? Niet, die zag, je, die zag ik toen bijvoorbeeld de eerste periode tot Kerstmis niet. Wow. Dat was echt, uh, dat was heftig. Ja. Daar en misten waren, ze je dan? Misten ja, die misten wij enorm, maar dat was toen maar nog heel... Maar jij hun? Ik, ik hen, dat is een goede vraag. Ja, ze zullen jou wel hebben ja. ja. Nou weet je, dat is, dat is wonderlijk natuurlijk met liefde. Hè. Uh, uh, de liefde, daar ben ik stellig van overtuigd... de liefde van ouders naar kinderen... is veel sterker dan de liefde van kinderen naar ouders. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dat is ook over zo'n natuurwet, dat moet ook zo zijn. Een kind moet de deur Moet uit. kunnen vertrekken. Moet kunnen vertrekken. Hm. En een ouder wil het liefst een kind zo lang mogelijk van Een heeft ook met ouder worden dus te Dus jij vond het met... alleen maar spannend en, en, en werd het toneel gespeeld? Ja, ik had, we, ja er, we, werd nou, er werd ongelooflijk veel toneel gespeeld. Ja. Er werd, uh, op die school was het zo dat elke uh, klas, letterlijk elke klas, deed drie keer per jaar, dus elk trimester zoals het heette, mm -hmm. een, een toneelstuk speelde. Een toneelstuk in de aula van die school, drie keer per jaar. En één keer in het jaar, er was een groot openluchttheater achter de school. Echt een prachtig openluchttheater, bestaat nog steeds. En daar uh, werd elk jaar door een, dus door een leraar geregisseerd... een grote voorstelling gedaan uh, in het openluchttheater, Waar ook het publiek kwam, ook van buiten en zo. Dus ja, daar was ik natuurlijk vanaf het begin af aan uh, bij en deed mee. En, uh, dus ja, die belofte werd wel, uh, werd wel in. Uh, dus daar in, uh, ligt de basis van de theaterregisseur ja, uit de Uiterhaag. Ja, ja, ik geloof het wel. Gaan we even naar het nieuws. Jij uh, noemde net al het woord cultuureducatie. Dat is niet voor niks. Want uh, vanochtend in de Volkskrant, uh, Bussenmaker, uh, minister Bussemaker heeft um, de Kamer vandaag duidelijk gemaakt... dat ze uh, 50 miljoen euro uh, uit gaat trekken... om de cultuurkaart voor middelbare scholieren te handhaven. Mm -hmm. um, nou, Dat vind jij natuurlijk alleen maar goed nieuws als theatermaker. Dat vind ik heel goed nieuws. Ja, zeker. Ook heel belangrijk nieuws. ik denk, je dat, ja. ik denk want ja. ik heb uh, jij ja. hebt lange tijd bij het Rood Theater gezeten... Ja. Ja. en vooral in de Schouwburg in Rotterdam heb je altijd massa's uh, uh, leerlingen... Ja. Veel, er zijn volgens mij van die avonden. Ja, ik kan het niet zo goed vergelijken. Maar ik weet wel dat ook al, ik weet niet hoe dat tegenwoordig is, maar ook al in de tijd dat wij daar nog waren, um, we, we hadden ook echt een afdeling. Af, dat geloof ik tegenwoordig hebben de meeste theaters dat wel. Maar er werd ook inderdaad heel actief uh, aan gewerkt om contacten met scholen op te bouwen. Ook om voorstellingen dus op scholen voor te bereiden, om met leerlingen daarover te praten. Om, dus je leerlingen. En, en op die manier dan die leerlingen ook naar die schouwburg te krijgen en ik denk dat dat uh, ja, enorm belangrijk is ik bedoel, als je niet met als je nooit met kunsten aanraken komt als je nooit dan ga je het dan later zeker ga je niet het doen. gewoon niet doen later ja, dus ja. Uh, dat maar, geldt voor, voor alle kunsten geldt voor toneel maar geldt ook voor voor musea en voor als je niet hebt leren kijken of leren luisteren naar muziek of de rust hebt gekregen om een boek te lezen... als ouders boeken belangrijk vinden... als boek, simpelweg boeken in huis liggen... Mm -hmm. is al heel belangrijk. En dat ja. geldt natuurlijk ook voor theater. En toneel is in Nederland toch een beetje een, een randverschijnsel. is niet echt een kunst die heel centraal staat in tegenstelling tot een paar andere landen. Zoals Duitsland, waar je heel veel hebt gedaan. Ja, dat is echt een groot verschil. Maar goed, jij zegt dus, al is het bij één leerling op een klas van 30 die daarna theater gaat bezoeken, dan... Dat vind ik absoluut, vind ik dat de moeite waard. Is het niet keihard spelen eigenlijk, als je zo'n klas daar in die zaal hebt zit? dat kan inderdaad wel eens lastig zijn, zeker. Ik vind het overigens ook heel erg belangrijk dat je leerlingen meeneemt... naar voorstellingen waar ook in potentie iets voor hen te halen valt Precies, want ik herinner me dat dat ik ooit uh, ja. als jongeling naar ja. nee, maar de Haagse Comedie moest. Dat was ja, ja. een verschrikking. Ik nee, ben toen jaren niet meer gegaan. Ja. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat er voorstellingen zijn... dat er ook bij gezelschappen voorstellingen zijn... waar wel degelijk ook voor, uh, voor jonge mensen en voor leerlingen... iets te zien is en iets te beleven valt. En zeker als ze weten, en als je dat op een slimme manier doet... als je ze goed voorbereidt, waardoor zij zelf ook weten... Waardoor uh, het spannend is om te kijken mm -hmm. naar iets of, of iets te ontdekken of een aha-erlevenis te hebben. Oh ja, dat hadden we gehoord. Oh ja, dat was daar en daarom. Dat kan je volgens mij wel degelijk, uh, en dat zal niet voor alle leerlingen gelden... maar ja, er zijn ook leerlingen die uh, in een broek doen als ze turnles krijgen. Dus, uh, ik bedoel, <laughs> ja, die ken ik voor, ook. Niet voor iedereen is elk vak weggelegd. <laughs> nee. dus, ja. Verder heeft Bussenmaker nog iets anders uh, duidelijk gemaakt. Ze onderzoekt hoe ze in de toekomst subsidies afhankelijk kan maken... van aantoonbare resultaten van instellingen... bijvoorbeeld op het gebied van educatie, samenwerking en publieksbereik. Ja. Wat jou ook zal aanspreken, want de voorstelling waarmee je nu met shitske rijding gaat en de rest van de ploeg uh, het Nieuwe De Lamar bezet. De Lamar moet ik zeggen, niet mm -hmm. Nieuwe de Lamar. Mm -hmm. uh, heeft als taak om zoveel mogelijk en zo breed mogelijk publiek ja. te bereiken. Ja, ik vind overigens wel dat. Ik vind bij, bij zo'n. Uh, dat zeker onze taak, en dat doen we ook. Maar ik, ik vind dat je bij zo'n besluit van de minister wel een kanteling moet plaatsen. Want je moet wel uitkijken, vind ik. Uh, je moet niet alles. Met één maat meten. Je moet wel heel goed weten. Ik vind het voor elk theater wel degelijk uh, opdracht. Om ervoor te zorgen dat je een publiek bereikt. Maar dat kan voor sommige theatergezelschappen ook een klein publiek zijn. Hm. Als je dat dan maar ook bereikt. Ik vind als je, als je in de met voor... andere woorden moet ook nog wel elitair theater gemaakt nou, van, ja, je, je moet mensen. Voor een klein publiek. Ja, ik vind dat de mensen wel degelijk vind ik dat. Ik vind overigens als je dat doet. Als je zegt voor zalen met 80 mensen speelt vind ik het prima. Dan vind ik overigens ook wel... Vind ik wel dat je je best moet doen om ervoor te zorgen dat die tachtige dan zit. Ik, bedoel, ik vind wel dat je ook de uitdaging moet aangaan om. Je publiek te bereiken. Maar dat kan ook een veel kleiner publiek zijn, zoals er ook muziek is voor een veel kleiner publiek of ja, sommige rijen. Op verschillende gegeven... maten. Ja, even. dat vind ik echt. Ja. Ja, ja. Goed, uh, de tegel ligt daarvoor je met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En luisteraars kunnen zich mengen in het gesprek. Graag zelfs. Reacties worden zeer op prijs gesteld. Meld u bij onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter. Hashtag uh, Radio Goed, Antoine uit Haag. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Je bent uh, theaterregisseur al sinds jaar en dag. Echt ja. heel erg lang. Uh, en je maakte furoren in je woonplaats, de stad Rotterdam. Jarenlang bij het Rood Theater samen met Jos Stie. En uh, je bent nu alweer twintig jaar uh, freelance regisseur. Ja. En je hebt heel erg veel in Duitsland gewerkt. Zoveel dat jij inmiddels, ik geloof, bijna honderd regies op je naam hebt staan. Klopt, ja. Wat onvoorstelbaar is. Ja, ja, ja. Is er een andere regisseur in Nederland die er zoveel op zijn naam heeft staan? Ik weet het niet. Ik, er zullen er ook ongetwijfeld van een paar zijn die er veel gedaan hebben hoor. Zeker. Uh, ik weet het niet. Ik, er was dus iemand, een trouwe bezoeker, uh, mijn zwager eigenlijk, die heel veel ging <hijen> een kijken. Een trouwe bezoeker, mijn zwager eigenlijk. Nou ja, ja. goed, dat is iemand die... Heel, die Heel trouw, al die voorstellingen bezocht. Ja. Die ging een keer tellen. En die, ging, die, die, die zei je op een gegeven moment, nou, volgens mij zit je, zit je van daar. Zeg maar, zit je een beetje ja. tegen de honderd al. En uh, ja, dan, toen ging ik zelf ook eens een beetje na. dacht ik van ja, ja, ja, ja. Dat zijn er wel heel veel. Ja, ja. zijn er heel veel. Maar en dan, ik weet ja. En, en, en dan is het heel raar, want we horen de hele tijd over Johan Simons... die het zo goed God. doet daar in Duitsland. Mm. Terwijl Antoine Haag daar al veel langer zit. En daar hoorden we dan veel minder over. Ja, ja. Ja, aan mij moet je niet vragen. Ligt dat aan maar, ons? Hè? Ligt dat aan ons? Ja, dus journalistiek? Dit, mm, ja, er is natuurlijk. Dit, je, je kan niet ontkennen dat er voor bepaalde mensen wat meer belangstelling is. Dat, uh, wellicht ook omdat ze meer in een, in een trend zitten. Of omdat ze misschien ook, uh, weet ik veel, revolutionairere voorstellingen maken. Dat ze op een of andere manier dus ook als nieuwsgegeven belangrijker zijn. Dat is zo. Is kan dat niet je jouw met, ambitie? Nou, revolutionaire voorstellingen maken. Nee, nee, dat is niet mijn ambitie. Nee. Ik, bedoel, ik zou het prachtig vinden als een voorstelling van mij... een revolutionaire werking had. Maar is nooit, daar ben ik niet op uit of zo. Nee, ik ben, ik ben toch eigenlijk iemand die... Ik ben vooral gefascineerd... Ik raak gefascineerd door een stuk, door een mm -hmm. schrijver. En, en vervolgens ligt mijn fascinatie erin... om dat met acteurs bij een publiek te krijgen... Klinkt heel simpel, maar eigenlijk zie ik dat toch eigenlijk als, als mijn opdracht. En daarin ben ik, daar ik eindeloos in gefascineerd. En in, het begint met liefde voor de tekst, dus. Ja, daar begint het heel sterk mee. Ja. Ja. En, en uh, niet afsut. om als regisseur een waanzinnig statement te maken of een. Uh... Nee, sterker nog, ik. Uh, ik heb al eens gezegd, ik verdwijn liever als regisseur in mijn voorstelling. Ik, uh, kijk, om als regisseur. Ik ga ook als regisseur niet tussen de schrijver en het publiek staan. Mm -hmm. Ik probeer op mijn manier... en dat is uiteindelijk natuurlijk een heel persoonlijke manier... dat kan niet anders, want ik doe dat zelf... vanaf de eerste minuut dat ik het stuk vind... tot en met de laatste minuut voor de première... ben ik bezig om die voorstelling op die manier... en door dat ene oog van mij gezien uh, vorm te geven. Dus dat is persoonlijk. Alleen, ik probeer op zoek te gaan naar dat... Wat, waarvan ik denk dat de kern van de auteur is... en hoe ik die het beste in 2013 kan vertellen. En ik ben daar niet mee bezig om te laten zien... dat iedereen onontkoombaar die avond moet denken... oh, dat heeft Antoine Uitdaag geregiseerd. Ja, ja, ja. ik ik dus publiek... als jij onzichtbaar bent, dan kun je ook niet zo geprezen worden. Nou ja, misschien is dat het gevolg daarvan. Beschreven en gelauwerd Misschien is dat het gevolg daarvan. Hm. Ik, denk dat, dat, uh, ik denk dat acteurs vrij goed weten wat ik doe in een repetitielokaal. En ik heb ook nooit uh, uh, problemen gehad met een publiek. Ik, bedoel, ik heb eigenlijk, mag ik me gelukkig prijzen, door die hele carrière heen... altijd veel mensen gehad die voorstellingen wilden zien. Volle zaden. Ja. En dus heel veel werk. En heel veel werk. Ja. Dus, ja. dus ik. Uh, nee, dat, Laten ik we naar de voorstelling gaan. Ja. De voorstelling waar het nu allemaal uh, om gaat. Um, uh, een ideale vrouw. Ja. Uh, samen met Tjitske Rijdinga. Nog even uh, de geschiedenis. Het was vorig jaar dat Joop van den Ende op een gegeven moment bekend maakte... Uh, Nieuwe Lamar. Lamar. Ja. Uh, daar moet iedere zomer een dijk van een theatervoorstelling komen te staan. En die bouwen we rondom Tjitske Rijdinga. Ja. Bekend van Gooise vrouw, ja. ik zeg het nog maar even. En uh, Tjitske Rijdinga vroeg vervolgens aan Anton Uiterhaag, aan jou... Wil jij met mij meedoen? Ja. Ja, ik, ik weet het ook. Ik was in Berlijn bezig met een andere voorstelling. En toen belden ze me. En toen stelden ze me inderdaad zo die vraag. En uh, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik, ik, ja, graag. En, uh, en vervolgens... Waar uh, kennen jullie elkaar van? Was van augustus? Augustus, ja, augustus Oklahoma, die grote voorstelling die ik in Utrecht heb gemaakt. Vijf en, uur durende voorstellingen, ze ja, ja, ja, ja. Spelen. Ja. was eigenlijk jouw comeback een beetje weer in Nederland. Dat klopt, ja. Op een of andere manier... Uh, ja, omdat ik toch ook wel driekwart van de dingen de laatste jaren in Duitsland deed beetje vergeten uh, was ik in ieder geval ik had niet meer hele grote dingen hier gedaan en dus je was altijd zo onzichtbaar dus niemand vroeg waar is Antwan de eigenlijk niemand vroeg zich dat af <laughs> heel rustig ik heus wel af en toe ah. hoor dat ik dat ineens, weet, ja, ja precies ja nee dat geloof ik van jou nou, en toen, <laughs> maar ineens was hij er weer met die voorstelling ja. en um, daar zat onder andere Jiska Rijdega ook in en um, en met een prachtige rol waar ze ook genomineerd voor werd toen oh ja uh, en toen um, dus dat, maar dat was eigenlijk maar één voorstelling waar we elkaar van kenden. En niet eens een voorstelling waarin ik nou zo heel specifiek... heel erg veel met Tiske bezig ben geweest. Ik bedoel, die, uh, die ging zo rustig dreigend weg uh, in die voorstelling. Maar heeft ondertussen kennelijk... Uh, dus die nominatie kunnen we ook niet op jouw konto schrijven? Nee, schrijven. nee ja, ja, absoluut. <lacht> alle credits naar Tiske. Maar stiekem heeft ze waarschijnlijk toch een beetje zitten kijken... naar hoe ik dat deed. En, mm -hmm. uh, en dat ook zo ervaren met die hele ploeg toen... En toen uh, was haar spontane reactie op Joop's vraag: met wie wil je dat dan doen? Was, uh, was haar voorstel nou het liefst met Antoine. En daar, ja, daar ben ik natuurlijk heel erg blij om. Dat vertrouwen wat je van de natuur krijgt is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. En uh, het leuke is dat we de kans hebben gekregen vervolgens: dat werd al vrij snel duidelijk, om echt ook zelf. Uh, stukken te zoeken, over de vormgevers na te denken, uh, de rest van de cast erbij te zoeken. Dus we hebben, ja, we hebben echt de ultieme vrijheid om daar... Ja, een binnen, mooier ja, aanbod kan je nee, het toch bijna echt. niet hebben. Nee, dat meen ik echt. En onmiddellijk met succes ook trouwens, want er zijn 38.000 ja. mensen naar het geheugen ja. van water ja. komen kijken. Ja. Ja, ja, dat was dus vorig jaar. Dat was een ja. enorme hit. Iedereen ja. had het er ook over. Ja. En uh, nu is daar dus uh, het tweede stuk ja. uitgekozen. Een stuk uit 1926. Ja. Ja dat, is ook heel on ja, dat vind ik ook weer eigenlijk onvoorstelbaar. Dat zegt ook iets over... Van de... William Somerset Maugham. Ja. ja. Het bijzondere vind ik dan dat je... Als ik dan nu in de zaal zit en, en in, in zo'n try-out zaal zit... En het publiek zie reageren, mm -hmm. hoor reageren. Ja, dan neem ik weer opnieuw mijn, en diep mijn hoed af voor de auteur. Dan denk ik, een man die schrijft zo'n stuk in 1926. en 1927 is het voor het eerst gespeeld. En bijna een eeuw later zitten daar mensen in de zaal die dat... Persoon, die dat betrekken op hun eigen persoonlijke leven. Je hoort reacties, je hoort voortdurend reacties. En ik hoor ook... Even uh, in het kort het verhaal. Het verhaal is uh, een, een, een vrouw, uh, Constant, Constance Middleton. Constance. Constance, die uh, van een jaar 40 uh, getrouwd, gelukkig getrouwd met een, met een arts... Uh, ontdekt op een gegeven moment uh, dat haar man uh, vreemdgaat met haar beste vriendin. Uh, en heel haar omgeving weet dat. Zij lijkt het aanvankelijk niet te weten. Blijkt het uiteindelijk toch te weten. En uh, het interessante aan het verhaal is... en ik wil niet alle dingetjes vertellen... want die zijn eigenlijk veel te leuk om mee te maken in, in, de, in de avond. Maar het interessante is... Maar dit is al een heel sappig verhaal. hè? Precies. En het ja. interessante is eigenlijk... Dat, uh, is hoe Constance daarop reageert. En dat zij, zij vervolgens uh, stappen neemt... die zelfs in deze tijd voor heel veel mensen... Nog behoorlijk uh, verrassend en, en, en, en, en onthutsend of chockerend. Of, of in ieder geval uh, prikkelend zijn. Zeg maar. Revolutionair zou je zeker voor die tijd. Zeker voor die tijd is het natuurlijk. Kun je iets geloven. daarover zeggen? Want ja, ik kan er wel iets over zeggen, want anders ze, doen we de ze kans. Ze wordt dus gespeeld door. Uh, ze wordt door door Zitke. Zitke, Zitke speelt die rol, ja. ja. En uh, Peter Blok speelt haar. Uh, man. haar man. En uh, nou, het bijzondere eigenlijk is dat die twee. een heel goed huwelijk hebben, een hele goede relatie hebben, en dat ook beiden vinden. En ook beide... Uh, nou, vanaf... Waar maak je dat uit op? Dat is een heel goede relatie Nou ja, laat ik... Uh, zij zegt, dat maak ik op uit de woorden van, van Constance zelf. Die hmm. zelf letterlijk zegt van... Wij uh, ze zijn vijftien jaar, zijn ze bij elkaar. Ze zegt... En dat is dan het bijzondere van haar conclusie. Ze zegt vijftien jaar waren we ook de, de beste maatjes, et cetera. Maar, zegt ze, ik ben niet meer verliefd op je. We waren vijf jaar... Heel erg verliefd op elkaar. Ze zegt dan overigens bij: dat is meer dan de meeste mensen kunnen zeggen. <lacht> um, maar nu zegt ze: nu 15, na 15 jaar. Nu, um, nu zijn wij niet meer verliefd op elkaar. Ik hou van je. En ik, uh, ik, ik zou met, met niemand anders willen zijn. En ik ben je. Uh, en en we kunnen om elkaar lachen. En al die dingen. Um, en hij zegt. Maar hoezo? hoezo? Ik ben nog steeds... Uh... En zij zegt, maar ben je nog echt verliefd op mij? En dan stelt ze, vind ik, die hele mooie vraag... Springt je hart nog steeds op van vreugde als je mij de trap op hoort te rollen? Of kom je om naar mee toe rennen als ik de kamer binnenkom... en sluit je me dan hartstochtelijk in je armen? Dat is me nog niet opgevallen, hmm. zegt ze dan. En ja, ik vind dat een hele confronterende gedachte. Omdat ik denk dat voor heel veel mensen geldt... Uh, je kan uh, een fantastische relatie hebben... Maar dat gevoel van verliefdheid, ja, dat is van een andere orde. En uh, het gaat niet om wat, of het meer of minder is, of het meer of minder belangrijk is. Maar het is wel iets anders. En ik denk dat daarbij stilstaan en daar eventueel consequenties van nemen. Of het erover hebben of te kijken wat dat dan voor je relatie mm -hmm. betekent. Dat dat heel goed zou zijn. Goede cliffhanger. Ja. Verkeersinformatie. Nog steeds problemen in het zuiden van het land. Maar het wordt allemaal gelukkig wel een stuk minder. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Alfred Budel, 5 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook blijft waarschijnlijk tot vanavond laat dicht. Het is verstandig om vanaf knopen te vonderen om te rijden via Venlo. Dan pakt u de A73 en de A67. Dan Breda. Daar waren vanmiddag grote problemen door een lading slachtafval op de snelweg. Op de A58 naar Tilburg. Het opruimen gaat voorspoedig. Ze denken nog een half uurtje nodig te hebben... Het staat nu bij het Anna Annabos 7 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. NTR. Speciaal voor iedereen. En u luistert ondertussen naar uh, Antoine Uiterhaag, uh, onze gast van vanavond. Hij is theaterregisseur en op dit moment uh, te zien... nee, niet te zien, het stuk is te zien uh, in uh, de Lamar in Amsterdam. Tjitske Reidinga in de rol van Constance. Een uh, stuk notabene uit 1926... En uh, je zei het al, maar zeer confronterend voor het publiek. En je gaf al een aantal voorbeelden. Uh, het verhaal, uh, man gaat vreemd met de beste vriendin van Constance. Iedereen weet het. En men denkt dat Constance het zelf niet weet. Maar ze weet het ondertussen wel. En reageert... Uh Ijzersterk, Dat is eigenlijk in, in kort ja. bestek ja. Ja. Uh, ja. Ja. het verhaal. Het is een ingenieus psychologisch steekspel, dat is het eigenlijk. Ja, zeker. En interessant om te weten, want het, uh, ja, ik bedoel, Freud kwam toen... Uh, ja, die was gewoon eventjes. Uh, om het hè, even in ja. die tijd uh, te ja. plaatsen. Ja, nou, het is natuurlijk wel een periode waarin uh, meerdere schrijvers... Hè, Oscar Wilde schreef natuurlijk ook uh, al iets eerder zijn stukken. Mm -hmm. En sowieso waren de jaren twintig uh, eigenlijk jaren waarin... Uh, op, eigenlijk het begin van, van de, van de, van de 20 e eeuw. Waren natuurlijk, het was een periode waarin er uh, over liefde en over verliefdheid, over relaties... eigenlijk sowieso op een hele nieuwe en revolutionaire manier gedacht werd. En gek genoeg is eigenlijk de periode, uh, dat zie je wel vaker in de, in de geschiedenis... die golfbeweging, dat zeg maar, onze 50 jaren in Nederland... waren veel ouderwetser dan de jaren, uh, jaren 20. Dan de jaren 20, 30. Uh, zo, er is dus, dat zie je altijd. Dat zie je. Overigens hebben wij dat zelf ook meegemaakt. De jaren 60 werden gevolgd door, door de jaren 80 en 90. Daar hoorde ik dingen gezegd worden. Je kon ineens weer allerlei dingen zeggen waarvan ik dacht: die, die <laughs> mocht je in de jaren 60 en 70 nooit zeggen. Zoals? Nou, zulke boel. Dat de, de reactie. En het. Euh, <laughs> maar even, als we dan even een politiek uh, ja. hoekje inslaan. Uh, dat, dat, dat, dat schaamteloze kapitalisme, wat, wat, om dat woord toch maar eens verstand te halen, wat, uh, wat opgekomen Met is. Met schroom meer. spreek je het woord uit. Ja, echt, werkelijk waar. Daar, moet ik, daar ben ik nog steeds verbijsterd over hoe dat, uh, hoe dat over de wereld heen mm. gerold is. En uh, vanzelfsprekend is gevonden na jaren waarin daar toch werkelijk uh, compleet anders over gedacht werd. Ja. En in die zin... Is ook op dat gebied, politiek gebied, maar volgens mij ook op redactioneel op, op gebied. Boel, ook daarin, denk ik, waren de jaren 60 en 70 een aantal opzichten. Ik zeg niet dat het allemaal en elke beweging erin zo goed was, maar er waren een aantal dingen toch wel een heel stuk opener dan ook weer later. Ja, uh, de burgerlijkheid kwam weer ja, terug in de absoluut, jaren 90. Absoluut, heftige uh, maat. Toch heb jij het verplaatst naar de jaren 50 60. Ja, nou om die reden eigenlijk. Omdat ik heb het bewust eigenlijk verplaatst naar een periode die... Ook eh, waarin zeg maar, de moraal nog heel sterk was. Maar waarin eh, aan de horizon eigenlijk de 60-jaren eh, gloorde. Dus waarin eh, de verandering, zou je kunnen zeggen, voor, de, voor, de, voor sommigen althans al in de lucht lag. Mm -hmm. En precies op dat breukpunt eigenlijk heb ik het bewust naar verplaatst. Ook omdat dat toch een periode is die ook door de mode en ook door een aantal televisieseries en zo toch voor ons gevoel een beetje dichterbij is, herkenbaarder is. En niet zo ver weg is als de jaar jaren. Mm -hmm. Maar wel in een periode... En het is die ook hip, hè? We nemen we, het steeds van Mad Men, bijvoorbeeld. Het is allemaal lekker, het ja, ja. is ook hip. Het ziet dus er goed ook, uit. Ja, daarom. Dus dat is toch mooi meegenomen. Nee, een prachtig decor van Nick Kortkaas ja, ja, En mooi. heerlijke kleding. Ja. Allemaal ja, een ja. breed Sabine publiek Schneiders. ook. ja, Snijders, ja, een ja. prachtige ja, kostuum. Ja. Waar raakt het stuk jou? Want je hebt wel eens gezegd, van, ik wil ook echt dat het betrekking heeft op, uh, op mij. Of er ja, moet iets gebeuren. Ja, waar, waar, waar zit hem dat in? Nou, heel erg daarin. Heel erg in waar ik het net over had. Over die, uh, op dat punt waar het over... Uh, een, over, over zeg maar die, dat, dat, ja, dat geheime gebied, dat lastige gebied van houden van, verliefdheid... Uh, wat betekent het als je lang met elkaar bent? Uh, en hoe eerlijk ben je daarin? Wat voor consequenties trekken je eruit? Ook, daar weet jij alles van, hè? want je bent nou, al 35 jaar. Ja, ik veel langer dan Constance met haar. Veel man. langer, veel langer. <laughs> nou ja, daar ben, ja ik, ik, ik, daar weet ik ik, weet ervan wat ik daar zelf van weet. Ik weet mijn eigen ervaringen daarin. En uh, Hoe ik pak weet, jij het aan dan? Nou ja, ik... ik, ik ik moet zeggen, ik, mij is die gedachte, die hele revolutionaire gedachte... van uh, con, die Constance uh, op een gegeven moment uitspreekt... en zegt, ik wil nog één keer aanbeden worden... of omhelst worden door een man die de grond kust waarop ik loop. Op, tijdens de repetitie uh, klonk regelmatig de verzuchting... van vrijwel iedereen rond de tafel, dat wil ik ook. <lacht> Terecht zei een van onze actrices, dat willen we allemaal toch wel. Hmm. Ook mensen die in een goede relatie... Uh, ook mensen die, die in een fantastische... Toch wil je dat ook allemaal wel. En uh, ja, ik heb zelf ook wel een aantal dingen... of Mirjam en ik, uh, mijn vrouw, we hebben, we hebben ook dingen meegemaakt... in onze uh, verhouding. En ik denk dat je die uiteindelijk alleen maar sterker maakt... als je daar ook, ja, ook werkelijk... als je daar niet voor wegloopt... of niet alleen maar bang voor bent. of, of uh, Natuurlijk, jaloezie is een heel lastig ding... en blijkt ook heel lastig te hanteren te zijn. En natuurlijk, Hoe hanteer jij de jaloezie? Nou, uh, ja, ik heb de acteurs... Nee, wel, jij jaloers ik ver... wezen. nee, ik geloof eerlijk gezegd dat ik daar ook wel een beetje geluk mee heb. Ik ben niet heel erg jaloers. Ik kan je wel een mooi voorbeeld vertellen. Ik zal het vertellen omdat ik het acteurs ook verteld heb. Ja. Toen we midden in de gesprekken hierover zaten. Het is mij wel eens gebeurd... dat een, uh, uh, een Spanjaard... Uh, razend verliefd was op Mirjam. En dat op de... Jouw vrouw, dus. Op he? mijn vrouw. En, dat, ja, en op, de, op, de, op haar, ik geloof 39ste verjaardag, ongeveer de leeftijd van Constance in dit stuk, stond mijn zoontje toen, acht of zo geloof ik, die deed de gordijnen open van ons huis en keek naar buiten en die zei: Mama, er hangen slingers. Op. Ik was geloof ik op, meer was geloof ik nog niet op. Er hangen slingers in de bomen. En uh, toen bleek die in Spanje, het bleek dus werkelijk een enorm spandoek in de nee. bomen voor ons huis te hebben gehangen, met iets van uh, het Spaans, in het Spaans uh, hartelijk gefeliciteerd, uh, weet ik wat. En er werd aangebeld op, op dat moment. En er stond een emmer uh, met boomlange rozen, 39 <laughs> rozen. Nou ja, dat... En jij was haar verjaardag vergeten. Nee, ik was haar verjaardag al... niet vergeten, maar ik moest daar toch ook wel weer. Ja, daar kun je, je kan woedend worden dat alle rozen breken en, en uh, die bomen omzagen. Maar ja, ik moet daar nou ook wel om lachen. Ik vind dat ook, ook wel zo'n uiting van. Van grenzeloze verliefdheid. En, uh, en, en wat ik ook zo romantisch vind. Die heeft die bloemen in, in ontvangst genomen. En uh, ja, goed, dat was ook een periode van ons leven. Natuurlijk, daar gebeurt dan wat. En natuurlijk, afijn, je wilt is, verder niet in detail nee, treden. Nou, ik, maar... ik, ik, ik nee, natuurlijk ga ik niet in detail Die details verjaardag nemen. was een hele leuke verjaardag. Dat was het eigenlijk Jan? ook een leuke verjaardag. Nee, ik, bedoel, ik gaf dat als voorbeeld <laughs> omdat het een extreem voorbeeld is, natuurlijk, van hoe dat ook kan. Zeg maar. En ik, ja, ik vind dat ook wel mooi. Ik vind het, uh, als, het als je werkt elkaar als je trouwt of überhaupt als je samen gaat wonen opsluit in een uh, in een relatie waarin je waarin niks meer mogelijk is, waarin je niet meer naar iemand anders kan kijken, waarin je ook niet, waarin je ook gelooft dat de ander alleen maar jou leuk zal vinden en zo, mm -hmm. en als je en doodsbang zijn dat de andere je dan niet meer leuk vindt als hij ook iemand anders leuk vindt. Ja, dat vind ik. Ik denk dat je. Maar hoeveel vrijheid kan je aan in in een huwelijk? Ik bedoel. Nou, dat is ingewikkeld. Dat het heeft met vertrouwen te maken. Dat heeft ook met zelfvertrouwen, denk ik, te maken. Ik denk dat even de belangrijkste dingen van een relatie... van een, van een, een werkelijk volwaardige relatie... heeft volgens mij ook te maken met het feit dat je... Uh, ook van jezelf op aan kan. En, en ook in jezelf kan staan. Ik denk uiteindelijk... dat heb ik destijds op het internaat misschien wel geleerd... uiteindelijk ben je alleen... Je bent in het leven alleen. En je moet het uiteindelijk alleen kunnen. En dan kan je het ook heel goed met iemand anders kunnen. Nou, maar. ik wou ook weer naar het internaat terug. Omdat ik dat toch net wel heel opmerkelijk vond. Dat jij ervan uitging, ze misten mij. Maar je je eigenlijk niet had afgevraagd of jij hun miste. Dan zeg je van, het liefde voor een kind is wat ja. anders dan... Het, de, de liefde van het kind voor de ouder. Maar het zegt ook wel iets over jou. Ja, het denk. zegt misschien ook wel iets over mij. Ja, ik denk dat ik had, geloof ik minder last van hem mee dan andere kinderen. En als ik nu nog steeds, als ik in Duitsland langere periode ben, dan kan ik daar denk ik ook heel goed mee omgaan. Ik kan dat. Ik kan daar, ik kan ook goed alleen zijn. Ja, hm. dat was, en kennelijk heeft het dat, dat altijd wel een beetje ingezet hm. Ja, dat dat uh, ook deel we, van mijn leven is, een beetje. We, we, we spraken Mirjam nog en uh, zij, zij vertelde het ook: dat dat inderdaad heel belangrijk is: de, de, die vrijheid in jullie relatie. Want zij ze zegt dat als je echt van elkaar houdt, dat je elkaar dan vrij moet laten, vindt hm. zij ook. Hm. En Antoine vindt dat je over de ander weinig te zeggen hebt. Vrijheid is voor hem van wezenlijk belang, maar vrijheid binnen een relatie is niet altijd makkelijk. We zijn ook een tijdje uit elkaar geweest. Toch heeft de liefde ons weer bij elkaar gebracht, want die is heel sterk. Maar dat ze dan zegt: Antoine vindt dat je over de ander weinig te zeggen hebt. Ja, dat vind ik absoluut. Ik vind dat je overal niks te zeggen hebt. Ik vind dat. Nee, een mens is vrij. En elk mens. Als ik vrij wil zijn, en dat wil ik. Want ik vind dat niemand iets over mij te zeggen heeft. Dan vind, ik ook niet, dan vind ik dat ook niet. Dan vind ik ook niet dat je iets over anderen te zeggen hebt. Mensen, ik vind dat mensen vrij zijn en vrij moeten zijn. En, en, en hun eigen mening moeten vormen. En onafhankelijk moeten zijn. En, en dat is. Natuurlijk is dat best ingewikkeld. Zeker als je van iemand houdt en zo. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar ik vind wel. Ik, het is voor mij wel een, een, een cruciale. Cruciaal, iets in het leven. Zonder dat zou ik... Uh, zou mij, ik voel me heel snel benauwd, hoor. Maar dan zou ik me echt uh, absoluut benauwd voelen en weg zijn. Maar ik ben nog heel lang met Mirjam. Dus dat is een heel goed teken. We zijn heel erg dol met elkaar. En ik vind het ook wel heel mooi dat je dat zegt... net over dat zelfvertrouwen. Want dat is wat je ook heel erg in die voorstelling ziet. Dat maakt haar ook zo sterk. Ja. Dat ze zeggen van, joh, ga gewoon je gang. want uh, ja, precies. Ja, dat vind ik zo mooi. Dat, vind ik ook dat heel, maakt mooi. haar ook extra aantrekkelijk, exact, toch? Exact, precies. Vind ook, dat, dat vind ik het, en dat ook. En is ook het voor andere vrouwen ook. Ja, zeker. En natuurlijk, natuurlijk gaat dus ook die discussie, en ik hoop ook die discussie, in de zaal. Je voelt hem in feite in de reactie, voel je al die, die discussie, zeg maar. op die discussie met mensen, met, hun, met zichzelf eigenlijk ook. De allervetste lach, hè? Die, die moet je even, die komt volgens mij op het moment dat zij zegt van... Uh, ja, maar het is toch helemaal niet leuk om met je eigen man vakantie <laughs> ja, te gaan? Precies, dat ja, ringde ze allemaal keihard. Ja, ik door. was daar ook, dat moet ik eerlijk zeggen, daar was ik echt over verrast. Ik was echt verrast door het, toen bij de eerste tryout, daar een enorme lach kwam op. Je gaat toch niet met je eigen man op vakantie? En uh, ik moet ook wel zeggen dat ik die lach ook een beetje treurig vind natuurlijk. Want dan nou. denk ik, jonge, jonge, jonge. Maar uh, zo is het dus gesteld. Kennelijk is... Uh en je, ze geeft ook dat voorbeeld dat we ook allemaal kennen. Van uh, die stellen, uh, al die paardjes in, in, in, in, in, in, in de eetkamer van een hotel. Mm -hmm. Waar die tegenover elkaar, uh, die te elkaar zitten. Ja, het tafeltje en tafeltje. En ze hebben elkaar niks meer te zeggen. Ja, dat zie je ook, al, zie je ook, uh, zie je ook zoveel om je heen. Ik denk ook, kom op jongens. Als, het niet meer, als je echt niet, meer, uh, um, echt niet meer geïnteresseerd bent in elkaar. Als je niet echt, echt naar elkaar, ook in die zin naar elkaar verlangt hou er dan maar op, kom op, hou er dan maar op, ga weg. Maak elkaar het leven niet zuur en maak de anderen het leven niet zuur. En die confrontatie wil je graag aangaan met het publiek. Dat ja. is wel wat je wilt bewerkstelligen ja, met deze en de zin vind ik het, dit is een komedie, uh, inderdaad voor een groot publiek, maar ik vind het voor mijzelf ook absoluut een heel persoonlijk stuk. Waar, hm. ik heel, waar ik, ook tot mijn eigen verrassing moet ik zeggen, veel meer nog tijdens het repeteren, in terugvond waar het me bezighoudt en wat ik dus ook heel graag met een publiek wil delen. Ja, ja. had je niet verwacht? Nee, het verraste me. Ik, had, ik vond het een goed stuk, dus zo dat ik het wilde gaan doen. Maar het mooie is, over, is dat het geldt voor, voor eigenlijk bijna elk goed stuk, dat je al repeterend. want daar ga je zo diep een stuk in. En mm -hmm. wekenlang graaf je echt. Want dan helemaal hebben jullie stuk... echt dit soort gesprekken ja, met ook, elkaar. absoluut, ja. En zeker. openhartig. Ja, ja, ook dit soort gesprekken. En een en acteur putt toch, als het goed is, uh, put ook heel erg uit zijn eigen verleden. Het is niet altijd letterlijk zo, maar. Een acteur heeft niks anders dan. heeft aan de ene kant een rol en daartegenover uh, zichzelf. En zijn mm -hmm. eigen lijf, maar ook zijn eigen psyche, zijn eigen gedachten, zijn eigen hart. En dat komt uiteindelijk allemaal in een rol terecht, als het goed is. Ja. En, uh, en dat vind ik ook de mooiste manier van spelen. Dat, dat het uiteindelijk ook heel persoonlijk van die acteur is. Ook wel interessant dat Peter Blok op de TV vreemd ging en nu in dit stuk ook weer. Hè? Ja, ja, Ja. God. Hij was ook twee keer een arts, geloof ik, hè? Ja, het arts. Het kan Het misschien, misschien meer over artsen ja. dan over Peter Blok. Volgens Robert even die serie, ja. toch? Um, een komedie is het. Het moet een komedie zijn, geloof ik. Hè? Dat is dan de enige opdracht die jullie nou ja, hebben. Dus voor die zomer in ieder geval de afspraak. Ja. Ja. Ja. En, en waarom eigenlijk? Nou, het idee was eigenlijk omdat in de zomer... Het was sowieso natuurlijk uh, bijzonder... omdat in de, zomers, in de zomer de theaters gesloten zijn. Mm -hmm. Dus het, idee was, het was sowieso al een uh, spannend idee om te kijken... lukt het om in de zomer publiek in een theater te krijgen? En de verwachting was wel dat je dat dan beter niet kon doen... met een heel zwaar uh, ding waar als buiten de zon schijnt... mensen helemaal geen zin hebben om, de, <lacht> om dat te gaan doen. Terwijl de gedachte dat je, daar, dat, je dat met een komedie kon doen... Uh, dat leek ook wel, dat vond ik wel een goed idee. Vervolgens hebben wij wel, uh, Chiske en ik wel... Uh, onmiddellijk ook uh, dat begrip komedie... Um ik zou niet zeggen ruimer genomen, maar wel gezegd... er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten comedies. Je kan, uh, we hebben natuurlijk nooit naar een soort klucht of zo willen zoeken. We hebben altijd, uh, of altijd, uh, in ons praten bedoel ik... het klinkt al heel lang, we zijn maar net bezig, maar toch... in ons praten over de stukken ging het toch uiteindelijk altijd al over een stuk. Dat was vorig jaar bij het geheugen van Water ook mm -hmm. zo. Een stuk wat, wat ook heel erg over iets ging. En waarbij het ook uh, op heel veel momenten doodstil was in de zaal. Overigens net zoals nu. Nu zijn er ook veel ja. momenten, wat ik ook heel mooi vind... Er wordt veel gelachen, maar er, worden, er zijn een aantal momenten waarop het werkelijk even te diep gaat en men ook doodstil. Ja, en het einde is bijvoorbeeld meemaakt. zeer ontroerend. Dat ja, vind ik ook. Ja. En ja. Uh, trouwens, ik, ik had een beetje een rare, want het, uh, een rare voorstelling, want het was de, zou de première ja. zijn, maar ging niet door. Ja. Um, en een collega van me zag het eerder. Ja. En daar zat dus een ander publiek ja. die veel harder moesten ja. lachen. Ja. hoorde ik dan ja. het publiek van zondag? Hoe, hoe, hoe zit dat? Heb nou, je nou, daar... het was, er zijn twee redenen, denk ik. Uh, uh, zo, uh, ten eerste was, zondag, uh, was het zondag eigenlijk een halve zaal. Omdat we dus dat première publiek hebben verplaatst. Hebben. En dan heb je niet meteen weer dat andere publiek. Dus letterlijk een halve zaal reageert ook, zou je bijna kunnen zeggen, letterlijk voor de helft. Dus de zaal steekt elkaar ook aan. Mm -hmm. Dus qua zeg maar is dat ja, ook een ja, beetje ja. een verschil. Dat ...ik toch in elkaar... Um, en ik denk Moeilijk ook heel... spelen lijkt me En dat. Dan. Is, ja, dat is lastige spelen. Zeker omdat we drie keer zo'n overvolle zaal echt hadden. En die er zo vol in ging. En... Ja. Mm. Dus het was daardoor wat anders. En uh, het was ook een beetje wennen zo. Uh, uh, er hing natuurlijk toch iets aan. De, een paar van de genodigden waren er dan weer wel. Uh, omdat die niet uh, naar die andere uh, uh, dag kon. En zo. Dus het was in die zin een beetje onevenwichtige voorstelling inderdaad. Mm. Ja. Ja. Ja. En uh, wel grappig, want een deel van het de Première Republiek was er dus wel. Zoals ja. had André van Duin vormen oh. en schuin vormen T-Schippers. Hey, Toen dacht denk. ik, hey, dit zijn wel de twee ja. uitersten als ja. het gaat over humor Absoluut. en Nederland. Absoluut, ja. Bij wie voel jij het meest thuis als het over humor gaat en comedie? In T of bij uh, andere van? Ik ben geen van tweeën. Nee, nee, nee. Dat zijn, ik vind die allebei, allebei grote vakmensen op hun gebied. Uh, maar het is, het is allebei niet de humor. Niet ik... jouw smaak? Nee, het is allebei niet de humor. Ik bedoel, André Verduin kan ik wel uh, uh, spontaan in de lach schieten. Omdat die, uh, dat is een natuurclown. En die heeft een natuurlijke lach aan zich hangen... waar ik ook om moet lachen. Maar ik zou nooit, ik bedoel, ik, ik zou... Je zou niet naar een, lang, voorstelling, niet van een voorstelling van, van aan. En ik kan ook niet lang naar hem kijken. En zo. Bedoel, niet, uh, <laughs> niet uit Dédain of zo, mm -hmm. helemaal niet. Alleen, nee. het is niet mijn, het is niet mijn, mijn humorsmaak. Nee. Maar dat geldt voor die dingen van Schippers ook. Die, daarvan zie ik wel de humor in. Ik begrijp wel hoe dat werkt. Maar het is niet mijn soort van humor. Die ligt dan toch ergens anders. Wat ja. is voor jou goede komedie dan? Nou ja, uh, dat, dat heeft wel met... Want je hebt veel comedie, of een zwarte comedie ja, heb je gedaan. Ja, dat die heb ik het... zeker ook gedaan. En ik, ik zoek dat ook altijd wel op zo. Nou natuurlijk, een heel groot comedisch schrijver, zonder enige twijfel, Ellen Eckborn. Hm. Dat is wel de van de moderne schrijvers, de, de geniale. Uh, en wat heb je van thriller. hem ook alweer hè? Een aantal stukken... Uh, of moet ik hij weer heb... zwagen dan nee, even, Ben? Nee, nou, ja, zo'n <laughs> goed idee. Zijn, ja. nou, misschien wat het interessantste wat ik van hem gedaan heb... is zeker destijds bij het Nationaal Toneel... die dubbelkomedie Huis en Tuin... Oh ja. die waar twee stukken tegelijkertijd ja. werden gespeeld... Door, voor twee verschillende publieken, maar door dezelfde cast... die door de kleedkamers heen naar het andere ja, toneel moet opkomen. Ja, ja. Dat is een, een heel bijzonder. Een, nou, dat, dat kan letterlijk geen enkele toneelschrijver. Ja. In de hele toneelhistorie ja. uh, heeft dat geschreven. Ik bedoel, dat, is van een, dat komt uit een geniaal hoofd. Dus die man bewonder ik wel heel erg als, uh, als comedieschrijver. En uh, ja, dat vind ik wel de grootste. Uiteindelijk misschien dus op een hele. Maar dan, dan maak ik een hele grote uh, rare sprong misschien. Maar uh, Tjechov is natuurlijk ook. Die zijn eigen stukken ook comedisch noemde. Ja. Is in wezen ook natuurlijk de diepzinnigste van alle comedieschrijvers en sowieso de grootste toneelschrijver. Maar ik. dan zit er dus een zware ondertoon. Ja, er zit dat er zware is wat, wat, wat, in. Ja, wat in dit vind ik dat stuk dat ook mooi. zit. Maar, maar zit eigenlijk, in dit stuk eigenlijk dat ook. heb jij er in elk geval van gemaakt. Ja, dat heb ik wel geaccentueerd in ieder geval. Ja, ja. Ja. Op een gegeven moment maakt Ria Eimers, want het zijn natuurlijk toch ook wel oudbollige teksten, mm -hmm. um, en, de, en dan maakt ze op een gegeven moment zo'n gaapbeweging. Uh, of is die er ingevoerd en was dat alleen maar zondag? Ik weet niet. Ik het... weet ook niet op welk moment. Maar het is in elk geval zo'n tekst over de vrouw. Want Ria Eimer speelt de ja. moeder van Constance. Ja. Ja. En die vertegenwoordigt het, het oude beeld van. Hoe vrouwen zouden ja, moeten ja, ja, zijn. Ja, ja. Mannen kunnen natuurlijk vreemd gaan, maar vrouwen uiteraard ja, niet. Ja, ja, ja. Dan moet je lot draaien. Ja, ik geloof dat ze zo'n beweging zo... Zo naar de hoofd maakt. Uh, nadat ze een enorme volzin heeft uh, gedeputeerd over... Uh, ja, ja. Precies, over hoe, het, uh, hoe mannen ze nu dan moeten ontsnappen aan het keurslijf... wat onze samenleving ja. hen oplegt zoiets. En dan maakt ze een licht vermoeid aan het dat het een gaap nee, was. Daarvan, geloof wat is dat geloof ik niet. Dat was niet bedoeld. <laughs> nee. Heb ik hem verkeerd ja. geïnterpreteerd. Ja. Um, poëzie. Want de vorige keer, is heel lang geleden ja. dat je hier was... Uh, was naar aanleiding van een poëziebundel. Drie bundels heb je inmiddels ja. uh, geschreven. De uh, schuilt is ook nog een dichter in jou. Wanneer komt er, kom, Doe je dat nog steeds? Ja, dat is uh, een gewetensvraag. Of gaat dat uh, niet meer? Nou, wel, ja, ik, ik hoop van wel eigenlijk. Maar het is wel, ik moet wel zeggen dat ik de laatste jaren toch wel heel... Eh, ik, het lukte me toen de tijd nog wel om nu wel een periode vrij te plannen eigenlijk. Want ik moet dat eigenlijk echt gewoon... Periode echt stilte in mijn hoofd creëren om, uh, om poëzie te kunnen schrijven. En je opsluiten. En, uh, en me opsluiten, ja. ja. Minstens om echt uh, op, ja, om de eerste, de eerste grote beweging te kunnen maken. Zo. En dat, uh, ja, en dan moet een beetje een dus luxe alleen zijn. En dan moet ik dus lekker, ja, lekker <laughs> alleen zijn. En ik, maar ik moet vooral ook niet aan het rekurseren zijn. En de laatste jaren waren gewoon heel vol en veel. Dus. Hmm. Uh, ik hoop dat die tijd toch weer een keer komt. Ja. Wil je één gedicht voorlezen uit de bundel? De tweede bundel is dat die dus veel over theater gaat. Ja. De adem van de zaal. Kwart voor elf. Oké. Okay. Gewoon als tussendoortje. Oké. Okay. Kwart voor elf. Dan is het over en je struikelt over het applaus, de zoom van de voorstelling, de avond in. Ruisend sluit zich de verslavendste leugen. En alles wordt weer hopeloos waar. En onwaarschijnlijk leeg lijkt het gebaar dat avondvullend diep was. Ja, verslavend is het wel, geloof ik. Verslavend ja. is dit vak, ja. Ja, ja, ja dat is het. Ja. Waar, waar zit het ermee in eigenlijk? Wat, wat, wat is. Ik bedoel, ook al bijna 100 regies, dat is toch ontzettend veel. Ja. En iedere keer weer. Het is, er iets, ja, het, is, ja, ik, het is een ongelooflijk rijk vak, vind ik. Het, is, het, is, het zijn nog steeds het zijn heel veel dingen. Ik heb de kans om me achter mijn bureau met een tekst bezig te houden. Mm -hmm. Echt de, de diepte van een, een goede tekst in te gaan, daarover na te denken. Dan mag ik alles bedenken om hoe ik dat dan vorm wil geven, hoe ik dat neer wil zetten. Ik mag met ontwerpers gaan werken, erover na gaan denken. Vervolgens, en dat is eigenlijk de, de, de grote fase... ben ik wekenlang in een repetitielokaal... met acteurs aan het zoeken naar de, naar de kern van hun rollen... En, uh, en hoe ze dat het beste kunnen uitdrukken. Ik ben dus uh, zowel geïsoleerd aan tafel met een tekst bezig. Maar ik ben ook met mensen bezig. En uiteindelijk in de laatste fase ben je in het theater bezig. Met die hele combinatie van techniek, van licht, van geluid. Van... Dus dan ben je eigenlijk weer in een soort grote montage -achtige. Dus het zijn ook allemaal verschillende fases... Die, uh, ja, die mij tot nu toe nog nooit verveeld hebben. Mm. En, uh, het is wel een heftig vak, oh. het is, die zijn ook. Het is ook vermoeiend, het is veel. En, uh, dus het is ook... Het is een, een, een pittige onderneming steeds. Mm -hmm. Maar ik hou er enorm van. en ik, heb, ik, heb, ik verveel me er in ieder geval geen seconde bij. En, ik, uh, nee. en, en je wordt een acteursregisseur genoemd, hè? Ja. ja. Wat is dat eigenlijk? Zou niet iedere regisseur een acteursregisseur moeten zijn? Of, of heeft dat, dat inderdaad... Ik, ja, dat vind ik wel, eigenlijk ja. <laughs> wat, wat, wat... Maar ik hoor van acteurs dat ze dat niet allemaal zijn. Ik hoor wel het, uh, Wij weten als, als regisseurs van elkaar niks. Hè? Dat, uh, als collega regisseurs Dat nee, is ook gek. Het nee, is zo grappig is dat acteurs weten heel veel van regisseurs. Want die maken voortdurend in het repetitielokaal iemand anders tegenover hen. Ja, je ziet nee. natuurlijk nooit een collega nooit. En als wij ooit, we zien alleen het resultaat. <lacht> ja. En als het ooit eens voor zou komen dat je bij een collega in het repetitielokaal zit, dan is het ook niet meer die collega... zoals die alleen nee. is met die acteurs. Daar geloof ik niks van. Uh, dus wij maken nooit mee hoe die man gewoon op donderdagochtend om kwart over elf is. En uh, dat weten alleen acteurs. Die weten het heel goed, want die, die zitten hen op de huid. Dus zij weten alles daarvan. En uh, ja, Ik ben een acteursregisseur geloof ik, omdat dat ook ongeveer het enige is wat me interesseert. Omdat ik niet bezig ben met... Uh, ik ben geen conceptuele regisseur. Ik ben niet een, een uh, regisseur die... Ik denk wel na voor een stuk en ik weet wel hoe ik dat stuk ga doen. En ik heb dat voorbereid. Ik heb dat heel goed voorbereid zelfs. Maar uiteindelijk gaat het mij om, om uh, die acteurs uh, tot leven te wekken... of via hen die rollen tot leven te wekken... of hen in de buurt van die rol te krijgen. Heel dienstbaar dus. En heel, dienstbaar, dus, en heel dienstbaar in die ja. zin, ja. En, uh, en dat is ook het enige wat me interesseert. En daar, zit ik, uh, en daar begeleid ik ze in. En daar zeg ik tegen de ene ik, wat meer en tegen de ander wat minder... Ik ben ook in die zin acteursregisseur... dat ik ook niet één concept of één mening aan alle acteurs opleg. Elk mens is anders, daar geloof ja. ik heilig in. Dus ook elk acteur is anders, elke werkt anders. Tegen sommige acteurs moet je drie weken lang eigenlijk heel weinig zeggen... en alleen soms zeggen, nou, ik zou daar niet links afgaan... want dat, uh -huh. dat leidt tot niks... En dan zie je en dan weet je, nou, die, komen, die komen dan wel. Ik, ik heb een, een quote van Ria Eimers, Aha. speelt een moeder. En ze zegt, hij, um, het is geen conceptregisseur, wat je dus net okay. zelf ook zei. Nee. Hij gaat met je mee. Ik voel als acteur een grote vrijheid bij Antoine. Ik voel me geaccepteerd en ik voel me geliefd. Hij houdt echt van acteurs. Hij geeft je het gevoel dat je een waarachtig onderdeel bent van een kunstwerkje dat we samen maken. Hij is heel slim en bescheiden en kan heel goed met mensen omgaan. Nou... Mooi. Fijn dat ze het hier zijn. Fijn te worden, zijn. dankjewel Ria. Maar het is natuurlijk ook wel... Um, ja, het verbaast mij ook over wat je zegt van erin verdwijnen. Dus in, in, in, in het stuk mm. verdwijnen. Dat jij als het ware onzichtbaar bent. Want je verwacht er ook van een regisseur... dat het eigenlijk een groot ego moet zijn. Wat heel veel regisseurs ja. ook zijn. Ja, Wil je die zo... erkenning wel... Zit dat je wel eens dwars? Dat die erkenning... Dat, nou, zou, ik zou... Uh, ik vind het fijn als Ria dat zo zegt. En ik heb. Dus ik. Um, en ik voel natuurlijk ook bij heel veel acteurs in Duitsland en in Nederland voel ik die erkenning. Ik voel dat ze opnieuw weer met me willen werken. Of dat ze... Dus in deze heb ik niks te klagen. Integendeel, want ik, daar doe ik het ook voor en mee. En ik nogmaals, ik heb die erkenning ook van het publiek. En eerlijk gezegd vind ik dat de twee belangrijkste dingen. Mm -hmm. En ook van de maar auteurs. Goed, het zou F toch ook wel eens fijn zijn als zo'n recensent roept van... Nou, het zou wow. goed zijn dat, dat het zou wel... Ik zou verwachten, maar die eerlijk gezegd... Ben ik, die verwachting inmiddels voorbij. Dat het zou mooi zijn als, als de zogenaamde vakmensen... die daarover oordelen, als die... Kijk, dat een publiek dat niet ziet... Dat vind ik prima, daar streef ik zelfs een beetje naar. Mm -hmm. dat, dat, dat, dat het publiek gewoon volgt wat er gebeurt. Het verhaal volgt. Met de mensen meegaat. Mm -hmm. Een goede avond heeft. En niet, niet denkt: Oh, dat heeft Pietje of Jantje heel slim gedaan of zo. Dat vind ik eigenlijk een foute gedachte. Je mm -hmm. moet zoveel verdwijnen in het verhaal dat je daar niet over nadenkt, vind ik. En daar streef ik dus naar. Maar dat dan vervolgens een, een, een recensent die dat als vak zou moeten hebben om dat te analyseren. En, waar, en aan te kunnen geven. Maar dat kan alleen maar als iemand zo of zo gewerkt heeft. Dat verbaast me wel eens, dat iemand niet... Er zijn wel eens recensenten die zeggen, nou ja, hij heeft gewoon het stuk... Eh, die acteur heeft gewoon het stuk laten spelen, zoiets. Ja, het heeft ik... dus zijn prijs, die onzichtbaarheid. Ja, die heeft zijn prijs, ja. Maar dan denk ik wel van, ik vind dat dan wel verbijsterend... dat je als, als vakman niet weet wat het kost, wat het aan werk kost... aan precisie kost, aan, aan stapje voor stapje, heel ambachtelijk... Week in, uh, week dus uit. Dus onzichtbaarheid opbouwen. is ook een signatuur. Ja, daar ben ik van overtuigd. Mm. Ik bedoel, er zijn ook dirigenten, zeg maar, die, uh, die in die zin onzichtbaar zijn, mm -hmm. maar die wel een orkest fantastisch laten spelen. Ja. En, uh, dus ja, dat is ook een signatuur en in die zin heb ik, uh, uh, heb ik wel degelijk een groot ego. Ik bedoel, ik, ik, uh, onvervroren stop ik mijn complete ego uh, in dat stuk. En, en ik, ik geef de acteurs ook elke dag nog notes over dat wat ik gezien heb. Dus, dus de ik... kop is de onzichtbare regisseur die uh, vrijheid nastreeft. In alle opzichten. Zoiets, ja, misschien wel. Ja. <lacht> Goed, ik ben benieuwd naar de kritiek en of ze het ja, nou eens het uh, gaan zien. Weet wat komt zie. er op de tegel te staan, Anton Uitda? Ik dacht misschien toch maar een tekst ook uit het stuk. Uh, het verlangen is als het weer. Het komt, het gaat en niemand weet waarom. He, wat mooi, dat is toch wel weer even de poeet ook. Maar goed. zet Zetmon. Ja, precies. En Antoine ja. Zo dadelijk op deze zender uh, twee dingen. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden lijkt van de aardbodem verdwenen. In twee dingen uh, praat Margreet Rijntjes met Rob van der Staaij. Hij is adviseur digitale identiteit over de kansen van Snowden. Hoe blijf je tegenwoordig onder de radar, zowel digitaal als in het echte leven? En ambtenaar Rob Schuitema is ook de gast. Hij schreef een boek over zijn vriendschap met de Haagse zwerver. Kees, een mooie avond verder. En dank Antoine. Dank meneer Uitenhaag. Dit was aflevering 2377. Morgen nemen wij het Holland Festival door... met de eminente critici Hein Jansen en Erik Voermans. Tot dan. Radio 1. E. Stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Vrijdagavond van 7 tot 8. Mangiade. Topchef Alain Caron maakt een culinaire reis door Frankrijk in zijn boek Tour d'Alain. Het beste recept voor cocova en winkelen in een echte Franse hypermarché. Luisteren naar Mangiade. Vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Als ik even de aandacht mag. Uh, we weten allemaal dat het niet goed gaat met het bedrijf. We moeten dus reorganiseren. Uh, dat betekent dat er twee mensen uit moeten. Maar ja, Henk, uh, we zijn nog maar met z'n tweeën. Dus, ja. U doet er alles aan om uw bedrijf door de crisis te loodsen. Maar misschien kunt u beter even kijken op tempoteam.nl slash veerkracht. Daar vindt u tien veerkrachtversnellers die echt helpen... om uw bedrijf succesvoller te maken. Alles draait om veerkracht. Tempo Team. De geschiedenis komt tot leven in het prachtige magazine Historia. Met in deze editie speciale aandacht voor de Witte Oorlog in de Alpen. Historia. Nu in de winkel voor maar 6,95. Ik ben Henk Schiefmacher, tattoo-kunstenaar.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 Een ijzersterke thriller van Charles Den Tex. Boekentip in de wereld rijdt door. De Erfgenaam, nu verkrijgbaar in de boekhandel. Wie ondersteunt mijn vader thuis? Seniorservice.nl Een ijzersterke thriller van Charles Dentex. De Erfgenaam, nu verkrijgbaar in de boekhandel. Dit is Radio 1.